Een jager uit Ede is veroordeeld tot 120 uur taakstraf... omdat hij onzorgvuldig te werk ging bij de jacht op een zwijn. Hij probeerde in de buurt van Lunteren een wild zwijn te schieten... maar raakte per ongeluk een brommobiel waar twee mensen in zaten. Zij liepen zware verwondingen op. De man schoot bovendien vanaf een plek waar hij niet mocht jagen... en ook geen wapen mocht dragen. Behalve de taakstraf moet de man de slachtoffers een schadevergoeding betalen... van 24.000 euro.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 In België is een man uit Almere veroordeeld tot vijf jaar cel. Hij was volgens de rechter betrokken bij drie explosies in het najaar van 2023 in Antwerpen. Toen ontplofte twee keer bij een discotheek en één keer bij een kantoorgebouw explosieven. De Belgische justitie was hem op het spoor gekomen doordat zijn kenteken was gefilmd. Het weer. Vanavond in het zuiden regen en natte sneeuw. In Zuid-Limburg kan het vanavond al wit worden...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 Het radioprogramma met leuke en interessante verhalen en feiten uit en over de popmuziek. Luisteraars, welkom bij het tweede uur van Pop Boulevard. En vanavond met onze keuze van nummers die ook in de top 2000 hadden moeten staan. Dus nummers die er niet in staan, maar volgens ons wel erin hadden gemoeten. Piet, wat mag is jou? Weer? Ja, je mag weer. Ja, ik dacht eh, toch maar even weer iets eh, actuelers. Oh, niet heel actueel, maar Carol Emerald met A Night Like This. Ik moet er wel bij zeggen, Pim. Het is er wel vintage kwaliteit. Hè? Dit nummer heb ik erbij geschreven in de goede zin van het woord. Want het, het, is eigenlijk het, het is eigenlijk een soort vijftiger jaren muziek, dat pianootje. Klopt, ja. ja. En uh, daar zie je maar, als je iets uh, goed gebruikt, of yeah. jat. Nou, jat is niet zo'n leuk woord. Als je iets goed gebruikt, dan kun je bijvoorbeeld een riff of een akkoord... dan kun je daar, zoals bij Carol Emerald, een heel album op baseren. Nee, een hele carrière op baseren, yeah? wat ze met haar dus, band heeft gedaan. Want het okay. pianootje... Yeah. Dat is het, dat met een soort diminished akkoord. Ja. Yeah. Dat is zo'n zo heel ouderwets, uh, heel cool. erg groovy yeah. klankje. Dat, dat zit ook in, in Elvis Presley, gebruikt het ook bij It's Now or Never. Oké. Okay. Yeah. zou zou eigenlijk ter vergelijking moeten draaien. Maar yeah. dat is meteen, kom je in een hele erg mooie soort Cubaanse, uh, Kid Creole-achtige, Bonavista-achtige stemming van. Oké, okay. ja. Yeah. En daar heeft zij natuurlijk, fantastische zangeres, maar daar heeft zij... ...haar hele... Ja, ...loopbaan op gebaseerd. Op dat uh, piano-riffje hele beetje, ja, ja. Tuurlijk op die eerste hit, maar op, ja. op dat hele... ...zwoele gevoel. En het is een fantastisch mooi gevoel. En ik vind het toch wel een, een beetje onderschatte zangeres... ...Carrie Emerald. En een onderschat... nou onderschat weet ik niet, maar in ieder geval een heel fijn nummer. Ja. En... Tot mijn verbazing hoorde ik van jou dat het niet in de top 2000 staat. Klopt, nee, nee. ook geen andere nummers van haar of zo. Ja. Dus, ja. En, uh, ja. dus uh, ja. Ja. ja, heel fijn nummer. En, uh, ja. ik, uh, ik zou zeggen, er staan uh, heel veel Nederlandse artiesten in, in de top 2000. Maar zij schittert toch wel afwezigheid. Is, is zij Nederlands? Ja. Oh, dat wist ik ook niet. Ik dacht inderdaad Cubaans of zo, of wat ook, ja. Nou, heeft ze het goed gedaan. Ja, zeker. Wat leuk. Dat wist ik ook niet, nee. nee. Oké, okay, laten we dan maar gauw gaan luisteren dan naar Carol Emerald met A Night Like This uit 2009. <middels> gekeken naar de lijst, lijst op zich. Bijvoorbeeld weet je wie er de meeste welke groep de meeste nummers heeft en zo? Uh, nog niet. Nee? Jij hebt het uitgebreid bestudeerd, ja. uh, zie ik. Nou, ik ik, ik doe kan dat het even uh... voorlezen, inderdaad, ja. Okay. Uh, Queen is de groep met de meeste noteringen, namelijk 34. Natuurlijk op 1, hè, dat weten we wel met z'n allen. Ja. En ze worden gevonden met de Beatles met 29 nummers. En Abba met 25 nummers. Andere artiesten met een aanzienlijk aantal noteringen... zijn Bruce Springfield, Springsteen, <gacht> Coldplay... David Bowie, The Rolling Stones... en bijvoorbeeld ook Coldplay met 23 nummers. Verschrikkelijk. Ja. Sorry, ik wil niemand beledigen... maar uh, ik ben niet zo'n fan van Coldplay. Nou, e e eerste drie, vier LP's wel hoor. Maar het is ook heel verbaasd dat uh, Fiction nu in één keer op twee staat. Ik weet niet wat het verhaal wat daar achter zit... Ik weet niet of ik het nummer ken, als ik het hoor waarschijnlijk wel. Ja, je zal het wel kennen. Maar meestal is er een aanleiding van, het is in het nieuws geweest of er is iemand overleden of zo. Of iemand heeft het een beetje gepromoot of zo. Dus uh, dan weet ik eigenlijk niet hoe dat uh, zit met dat nummer. Maar ik vind het meer muziek voor tienermeisjes. Dan ga ik weer, Pim. Is het niet wat meer muziek voor tienermeisjes, Coldplay? Nee, de eerste oh. twee, drie LP's zijn zo ontzettend mooi. Kloks is toch een ontzettend mooi nummer. Ja, je dat hebt ook zoiets zijn. als overexposure. Maar het heeft wel zijn verdiensten verdienste. Het heeft zeker zijn verdiensten ja. ja. En Parachute, ken je dat nummer? Dat duurt iets <gül> van 40 seconden of zo. Daar heb ik ook een animatie voor gemaakt. Oh, leuk. Oh. Zo ontzettend mooi. Wil ik het zien, ja. Ik, vind, ik, ja. ik heb hem een paar keer gezien uh, live. Maar ja, ik vind dat we hem een hele mooie stem hebben. Een hele aparte mooie stem, ja. Dus het is, uh, het is voor, uh, nee, voor mij is het niet onterecht, maar 23... En dan heb ik gekeken naar de lijst welke erin staat. Nou, een aantal nummers ken ik niet eens, nee. Mm. Dus dat is een beetje frappant, inderdaad. Ik denk dat het wel een hele een groep is die nog steeds in de belangstelling staat. En dat ze daarom zoveel nummers in de top 2000 hebben, ja. Zeker. Maar ik denk niet dat ik me ooit voor Coldplay... Uh... Nou, het is heel mooi, maar ik denk niet dat ik daar ooit aan toe kom om daarnaar te gaan luisteren. Nee? Behalve dan wat ik zo voorbij hoor komen op de autoradio, maar... Ik zou eens naar die eerste LP gaan luisteren. Nou, parachute, ja. Ja, dat is volgens mij 1999, 2000 of zo. En dat is. Uh, dat is erg mooi. En daar waren ze nog een beetje ongepolijst. Het wordt steeds uh, gepolijst, of zo, ja. En wat je ook ziet op hun optreden, ze hebben heel veel nummers waar je mee kan zingen. En dat kan ik ook niet tegen, dat mensen mee gaan zingen. Ook niet bij hey Jude. <laughs> dan zing ik zelf ook mee. dan geef ik ook toe. Ja, ja, ja. Maar eigenlijk hoort dat niet nee. dat kom je uh, toch niet voor. Uh, <laughs> ja, het kan ook wel uh, helpen om in de stemming te komen om meer bij het geheel betrokken te zijn. Dat is waar. Ja. Maar, um, ja. maar ik ben zo wel, zie je maar. Ja, ja ik ben ja. ook wel meer iemand die gewoon graag de muziek consumeert. En, uh, ja, ja. ja, daar heb je het al. Ze hebben natuurlijk muziek die nodigt uit tot meezingen. Ja, klopt. ja ja. En dus volgens mij een beetje bewust, ja. ja. Maar ik, ik, zal, uh, nee, ik, kom, ik zal niet aan Coldplay toekomen. Dat is iets wat, wij, uh, okay. wat mijn interesse een beetje, beetje tegenhoudt. Maar uh, ik ben helemaal verbaasd dat ze met zoveel nummers zijn. Uh, ja, ik ook. Ja. 23. Zijn. Ongelooflijk, hè. Ja. En ergens ook weer niet natuurlijk, want we zijn, ja, het is natuurlijk ook een hele sentimentele lijst. Hè? Dat mag ook wel, het is op 2000. Ja, wat bedoel je met sentimenteel? Ja, we zijn ja. allemaal natuurlijk met de laatste week van het jaar heel, heel gezellig sentimenteel met elkaar. Dat vind ik ook, dat hoort ook bij het gevoel. Dat, dat hoort zeker, ja. ja Kijk ja. maar naar de hele hype om, om, om in Hilversum en het café. En, Klopt, uh, ja. Op zich kan ik er ook wel van genieten. Het heeft ja. een soort, maar de bepaalde nummers die uh, krijgen dan natuurlijk ook wel misschien meer kans. Ja, ja er zit ook wat in, inderdaad, ja. Zo aan het eind van het jaar. ja, ja. ja. Oké, okay, maar mijn volgende keuze is weer... Het hele, een andere kant van het spectrum. Dat is de Soft Machine. Met toy of, Joy of Toy. Zo Heel gewaagd, ja? Ja. ja. Maar weer heel wat anders. En ik vind dat... Uh, uh, soft Machine is volgens mij ook weer... zoals eerder gezegd, een, een belangrijke speler... in het uh, popmuziekveld. Een beetje rock achtig en zo. En uh, hele nieuwe stromingen. Het nummer komt uit... Heb ik niet eens opgeschreven, maar ik denk 1968, 1970 dat of zo. Ja. Ja. Ja. Het is eigenlijk volgens mij een van de voorlopers van de Chesschok. Dus uh, volgens mij gewoon een belangrijke, uh, belangrijke groep voor de hele popmuziek. En uh, als nummer heb ik gekozen Joy of Toy. Voor de rest komen ze niet voor in de top 2000. Nee, nee. nee dat is ja. op zich ook wel begrijpelijk, ja. Ja, Soft is gehad wel, wel een heel, heel uh, interessant album, zeker. 1 en 2 en 3 vind ik ook heel mooi inderdaad, ja. ja. ja. ja. Maar het is natuurlijk avant-garde, dus het heeft niet echt zozeer... Uh, ik hou wel van de Soft Machine, bepaalde album. Maar het heeft niet echt zo'n relatie met, met mainstream pop natuurlijk. Maar goed, daarom is het wel een interessante keuze. Ja, dat je die de ja in nou, ik vind het top zetten. 2000 ook een beetje... Uh, een beetje een afspiegeling van hoe de popmuziek gegroeid is en hoe het in elkaar zit, zo, De verbanden een beetje aangeven. Dus eigenlijk vind ik dat alle stromingen zeker vertegenwoordigd moeten zijn daar. Maar Top 2000 is natuurlijk gewoon heel anders. Het is wat mensen mooi vinden en waar ze op stemmen, ja. Klopt. Mijn beleving tot Top 2000 is misschien net iets anders, ja. Maar dat geeft niet. Iedereen zijn meug, ja. even om terug te komen op het top 2000 gevoel uh, dat anders beleven ik vind wel dat eindejaar gevoel noem, noem ABBA bijvoorbeeld dat ja. is echt uh, muziek die heel veel uh, vreugde en, en, en een soort joy brengt uh, ja. als je het hoort en dat, dat vind ik de ideale muziek, ze hebben zelfs ook nog een nummer Happy New Year gemaakt, dus dat is, ja. uh, dat is gewoon ja. bijna, bijna gemaakt voor deze lijst ja. Ja. Ik, zelf ben ik ook op zoek gegaan, ik kwam bij Ding Dong er is dus één uh, Ander nummer wat ik ken, wat echt over of over oud en nieuw gaat. dat is het nummer van George Harrison, Ding Dong. Oké, okay, ja. Heel ja. fijn nummer. Er zijn heel veel Harrison-fans die dat uh, niet, niet echt zo waarderen. Maar ik vind het een ontzettend leuk nummer. En waar Paul, John en Ringo alle drie kerstliedjes hebben gemaakt over de kerst, heeft George natuurlijk weer net even iets anders, dus over nieuwjaar, een lied uitgebracht ik moet wel zeggen, hij heeft het niet geschreven de tekst okay, hing yeah. gewoon bij hem aan de muur hij had een huis gekocht, Friar Park of een landgoed moet ik zeggen yeah. met enorme tuinen en een soort kasteel waar hij woonde en uh, in de gang hing zo'n uh, zo lijstje. Yeah. kijk wat staat erop er stond dus de hele tekst van Dingdong's. die hing daar al, jaren <laughs> dong, van de vorige eigenaar <laughs> en uh, het is gewoon een heel vrolijk liedje van Let's Ring Out The Year en, yeah. Uh, yeah. ik word er heel erg vrolijk van het is dus voor mij echt een eindejaarslied om vrolijk het jaar af te sluiten. Okay, yeah. En uh, het heeft ook de Wolf Sound. Hè? Dus onze uh, topcrimineel Phil Spector heeft het nog geproduceerd. <laughs> ja? okay. En het is echt een, uh, ik vind het ook een goede productie. Want ja, ja, je moet ja. soms de man en uh, de carrière en, en de persoonlijkheid even Tuurlijk. gescheiden houden. Ja. Heerlijk nummer. Een mooi nummer. En ja. staat er dus niet in de top 2000. Al nee. zou het niet besproken. Nee. Dus wat is iedereen af, uh, aan het doen geweest de afgelopen jaar? <laughs> Gras maaien. De, de bladeren uit het dak gehaald. Allemaal prima. Lege flessen buiten zetten. Heb ik niks op tegen. Maar doe ook gewoon je huiswerk. En draai George Harrison. Er <laughs> staat wel een ander nummer van George Harrison. My Sweet Lord. Hè? Mooi. Ja. En die staat op 1498. Uh, Oké. Okay. Dat is hoog. Ja. ja. Van de Beatles staan er 29 in, daar hadden we het net over eigenlijk. Hè? Uh, het hoogste nummer is Here Comes the Sun op 66. En daarna krijg je Blackbird, Yesterday, Hey Jude, let it be. Eleanor Rigby, While My Guitar and Gently Weeps. Er is heel veel andere nog. In, en was dat ja. Strawberry Fields? En die was dat the Wallace? Right dus de uh, and, echte, de, de edgy nummers van, ja, van die Lennon, staan in, ja, ja. Die, staan, die staan dus veel te ja. laag. Je hebt veel te laag luisteraars. Nou, en dan, dat laatste nummer, zoals dat 1076. Ja, ook zo'n emo-nummer. Verschrikkelijk. Ja, die hoort er ook niet in. Nee. Ik zeg niet graag iets lelijks over de Beatles, maar. Uh... Nee. Dit is gewoon. Uh, George Harrison zei al: laten we er niet aan beginnen. Nee. <coughs> nu wordt hij na zijn dood postuum toch nog weer in dat filmpje erbij gesleept. <laughs> en wat ik, wat me ook opviel, ik, je hebt die video gezien, van John ja. Lennon, ja. die staat daar ook gek te doen in dat filmpje, toen ja. gemonteerd. Ik denk dat is de beste man nog geleefd had. Had hij gezegd: jongens, laat mij daar nou buiten. Ja. School ja. is over, de Beatles zijn klaar. Ik wil hier niet meer mee geassocieerd worden. Maar goed, zo zie je maar. Soms gebeuren dingen na je dood... waar je toch niet <laughs> helemaal blij bent. Ik denk niet dat Lennon daar blij mee geweest zou zijn. Ik hoor dat... Uh, uh, het is Michael Jackson... in uh, uh, testament heeft geschreven dat nummers of muziek... die na zijn dood nog naar boven komen... niet uitgegeven mogen worden. Nee. Dat vind ik ja, er ook wel heel knap in uit. Ja, ja, ja. Ik weet niet, als artiest... hij was natuurlijk niet uh, toerekeningsvatbaar... hè? Michael Jackson. Ja. Wel een hele goede artiest, maar... Ja. Die heeft, uh, nou ja, hij deed. Met, hij heeft haar ja, dingen gedaan, dat klopt inderdaad, ja. ja, ja maar. Het was natuurlijk een, een groot kind. Wel ja. een briljante muzikus. maar. Dus ik weet niet, waarschijnlijk heeft hij 50 advocaten gehad die hem uh, dat hebben geadviseerd. <lacht> ja, hoe zou je dat doen? <lacht> je bent dood en uh, laat je na. <lacht> ik denk dat hij, ja, ja. ja, ik denk dat hij. Uh, misschien dat juridisch, dat het een juridisch dingetje is, zou het niet? Ja. Maar. Ja, want ze hebben natuurlijk een ruzie om over het geld en dat soort zaken. Dat zijn ja. natuurlijk ook mee te maken. Ja. Ja. Nog even door over die top 2000 en de Beatles. John Lennon staat er één keer in. Met Imagine natuurlijk, hè. Of 46. Ah. Oh, niet met, oh ja, John Lennon zelf. Als, ja. Als, ja. Ja. Ja. Ja. Ringo Starr staat er niet in. Dat, dat is, niet, toch erg. Erg. Dat is ja. niet erg. Dat nou ja, we hebben toch een uitzending gewijd, dus hopelijk hebben ja. we mensen kunnen luisteren en zeggen: Nou, dat is toch iets moois voor de top 2000. Hè? En Paul McCartney staat er vier keer in als solo-artist. Ja. En zijn hoofdnummer is uh, Band on the Run op 1128. Ja. ja. Oké. Okay. Maar wat mij toen opviel, dat, uh, de, de Beatles hebben dus uh, uh, 29 nummers erin. En als solo hebben ze nou 1, 5, 6 nummers erin. Vind je weinig? Relatief? Of? Ja. Maar houdt het dus inderdaad dat uh, ze als solo veel slechter of minder goed waren dan de Beatles als groep? Ik vind het moeilijk te zeggen. Goed dus dat, en minder goed. Dat, dat, dat 1 plus 1 toch 3 is. Dat ze elkaar toch beïnvloeden. En, uh... Je hebt een soort, soort canon uh, in de popmuziek. Dat is toen de tijd dat nummers veel collectiever werden beleefd. Ja. En nu heb je dus... Laten we zeggen, als jij mij zegt... Iets heeft een miljard downloads. Hè? Een miljard... Ja. Uh, een, een nummer. Ja. Zeg mij helemaal niks. Dan ga ik niet meteen achter mijn computer zitten... Kijken wat dat is. Nee? Ik wil alleen maar de vergelijking maken. Ja. Ja. Uh, want het zangeresje X... Die ergens, weet ik veel, uit Minnesota... Die heeft dan een miljard likes. Of ja, een miljard, zeker. miljard hits met een nummer. Dus uh, ik spreek natuurlijk wel als een, be als een <laughs> beetje een oude... Uh, kenner. popkenner. Maar vroeger... Toen wij naar de platenzaak gingen, toen platen, doen, toen, je ge, ja, gewoon, ja. toen een album wat uitkwam, wat je consumeert als een heel album. Ja. Dat werd heel anders kwam dat in je in de collectieve mind. Ja, zeker. En ja. Uh, als je begrijpt wat ik bedoel, dus ja. wil ik ook niet gewichtiger doen, maar die tijd was gewoon zo. Dat was en dat is, Klopt. dat komt nooit meer terug. Dus nee. laten we blij zijn. Ik ben heel erg blij dat we dat hebben meegemaakt. Ja. Want dat, dat, dat had zo'n impact. En dat heeft misschien ook met jouw vraag, met de Beatle nummers dat die meer tot de canon behoren, tot, ja. tot, tot echt, wat echt in je systeem is gaan zitten. Mm -hmm. En in de tijd dat die mannen natuurlijk solo gingen, dat is alweer ja, een 20, stuk later, ja. Ja. ik denk dat we dat, dat, dat heel anders uh, beleefd hebben. Ja. Goed, het blijft leuk om erover te praten en over uh, na te ja, denken. Ja. Ja. Een wel ander wel. Uh, fenomeen dat ik uh, toch ook mis... Mm -hmm. en dat mis ik al een paar jaar... dat is Todd Rundgren. En daar heb ik twee jaar geleden... Heb ik een, een, uh, had ik ook een ander radioprogramma op ZFM Radio. Dat was uh, ZFM Lunch. Samen met Marja Kopp. En toen heb ik ook een uh, paar maanden uh, gepusht... om Todd Rundgren in de top 2000 te krijgen... Niet gelukt. Nou, goeie, ja. goed dat je het geprobeerd hebt. Dus ik heb uh, twee nummers eigenlijk van hem: uh, Hello, it's me en I saw the light. Allebei van Something Anything. Mooi uh, album ook, ja. Dot Run, Run in de top 2000. Tim op dat rugrun, hello it's me, en geef hem zo zijn welverdiende plek in de top 2000. geschreven, eventjes misschien buiten yeah. de normale lijn in uh, composities in de, in de trant van de beatles oh ja dat kan me inderdaad die face ja. the music heet het geloof yeah. ik ja en dat is uh, ook heel knap ja. gedaan ja, het, ja. Is, het is wel een wizard ik ben met je eens hij is wel uh, heel goed maar of het top 2000 materiaal is dat betwijfel ik een beetje en daarvoor is hij toch ook weer te, ja nou die nummer we wel niet mainstream genoeg ja, je hoort er ook af en toe mensen zeggen... nou, we moeten eigenlijk twee top 2000 maken. Tot 2000, hè? de muziek top 2000. Of misschien tot 1990. En een andere top 2000 ja. met wat erna komt ja. of zo, ja. ja. nou ja, dat, het is een idee. Goed, u mag weer. Mag ik weer, Wim? Zijn we er nog niet doorheen? Nee, ik heb, uh, nee, nee, nog, ik heb nog heel veel. Ja. ja, ik heb toch net verteld... Uh, Hadden we het even over de Monkees. De Monkeys is het natuurlijk... Ik had het net over teenage, meisjes van teenage leeftijd. Die een zekere band misschien goed vinden. Zoals Coldplay. Yeah. De Monkeys is natuurlijk... Ja, wat, wat moet ik met de monkeys? Maar toch hebben die een enorme schare fans. En ze hebben dus in 2017... een album uitgebracht. Ineens zomaar of in 2016. Dat heette Good Times. Yeah. Dat bleek met de drie nog resterende want de okay. zanger was overleden, David Jones, die, die, die was overleden, ja. Okay, ja. En dat was een heel behoorlijk album, want je weet dat met name Michael Nesmith mm -hmm. met zijn ja. First National Band, die heeft een uh, hele serie albums gemaakt wat, ja, dat met behoorlijk goede naam muziek. Ja. Het is mij ja. iets te country achtig maar het is toch wel een, een, een bijzonder artiest. Okay. Toen kwam in 2018 ineens nog een album, een kerstalbum. Ja. Want uh, je hebt de monkeys met de Beatles vergelijken. En dat zei David Jones ook in een interview. Dat uh, werd ook aan John Lennon gezegd: jullie, uh, jullie hebben toch iets met de monkeys? Want er ja. wordt zo vaak vergeleken. Ja. Zei Lennon van: Ja, de, de monkeys moet je eigenlijk meer met de Marx Brothers vergelijken. <lacht> <lacht> dat is gewoon uh, helemaal entertainment, helemaal gemaakt, geprefabriceerd. Klopt, ja. ja maar toen marking, zei David ja. Jones: Maar wacht even, de Beatles. Ja, die zijn ook in pakjes gehesen met schoenen en een één haircut. Die zijn toch ook geprefabriceerd? Net zo goed. Ja, ja, en die ja. hebben alle, ze hebben alle twee films gemaakt. En ze hebben alle twee uh, cartoons gemaakt. Ja. Dus er zit wel een soort... Uh, ja, maar er is wel een, een, een heel groot verschil hoor. Dan mag je gewoon en die gewoon bij elkaar gezet zijn. Ja, het verschil zijn groter dan ja. de overeenkomsten. Maar het is wel leuk om toch even op de overeenkomsten ja. te wijzen misschien. Nou, zeker. Toen, ja. toen kwam er dus toch een 2000 album... In 2018 een Monkeys album uit. Ik moet uh -huh. Monkeys dus aanhalingstekens zetten. Ze hebben dus kerstliedjes ver, uh, verzameld. Een kerst gemaakt. Ja, okay. van de afzonderlijke mannen. Die hebben allemaal ja. al ooit eens kerstdingen opgenomen. En, de, en uh, in 2018 uh, waren ze met, nog wel met z'n drie, Maar ze hebben niet met z'n drie in één studio gezeten. Okay, maar er kwam een prachtig uh, kerstalbum uit. Christmas Party. En daar staat het nummer Snowfall op. Oké, okay. ja. En ik weet niet of je die nummers kent die je helemaal in een soort dromerige stemming brengen zoals van Ja, Christmas dat nummer, Christmas time. Christmas in the 60s. Ik dacht, laat ik dat nu eens niet nemen, maar laat ik wel een nummer wat bij mij dezelfde sfeer oproept. Het ultieme kerstlied. Met sneeuw natuurlijk. Dat is van de Monkeys, Snowfall. en dan kijk ik ook weer een heel ander wat sneller wat harder nummer De Motors met Airport van het album Approved by The Motors uit 1978 dat is ook al een nummer dat och, volgt me eigenlijk al mijn hele leven volgens mij heb ik het toen toen het net uitkwam ook uh, gehoord ja, hij heeft een behoorlijke indruk gemaakt ook de teksten en zo van natuurlijk de airport Gives and takes erg mooie teksten en dat is één van die nummers, ja, zoals gezegd, het is mijn hele leven achtervolgd. Dus die moet gewoon in de top 2000. Hoeft misschien niet in de top 10, maar zeker wel in de top 50. Dus hier de motors met airport uit 1978. Heb je iets met vliegvelden? Nee. Maar je hebt nog veel op luchthavens gezeten in je leven. Ja, ik heb veel dus gevlogen inderdaad, ja. Ja. Ik dacht, misschien heeft het voor jou een bijzondere associatie dan, ja. airport. ja. Nee, nee, nee. Zoals oh. heb ik het nooit bekeken, nee. nee. Ik vind de nee. eigenlijk, ja, noodzakelijk kwaad. Wat tegenwoordig ook gezegd wordt, vliegen is niet meer leuk. Nee, dat weet ik met je twee Ja. Twee uur van tevoren, ja. dan die controles dus en daar weer hangen en zo, dan weer vertraging. Maar je hebt natuurlijk toen... wat tijden meegemaakt dat het wat makkelijker ging. Ja, met, uh, als je naar Londen vloog, dan was het al. Uh, ja, dan ging je wat, nou, was je een uurtje hand... van tevoren of zo, ja, ja. ja. Alleen maar handbagage, dan gewoon, ik ja, ja. Maar het is zo druk op dit moment. Ja, ja, ja nee, nee, dat lijkt me ook geen pretje. Maar nee. goed, dat was dus airport. Ja. Niet echt persoonlijk eh, dat je denkt van nou, ik Zeker heb zulke nee. leuke ontmoetingen gehad op het airport. En, nee, gewoon een mooi nummer en een mooie tekst inderdaad. gives and takes vind ik het al uh, ja. Jij hebt er ook nog een paar staan, hè? Ach, P, mag ik weer? Je mag ja, mag weer. Fantastisch, ja. man. Ik vind, ik vind het gezellig. En uh, ik heb eigenlijk een nummer wat uh, nummer 1 had moeten staan. Oké, okay, alweer. <laughs> uh, dat, he, dat is het nummer Don't Hang Up. Aha. En uh, dat is drama. Het is eigenlijk een hele barokke top 2000-song. We hebben het ook net gehad. zijn er bepaalde nummers die in de top 2000 eigenlijk goed passen, of voor het gevoel wat ze ja. op, nou, ik vind dat het ook net als de hele kerstfeer, met al die lichtjes en, en cadeaus, en lekker eten en drank, moet je ook een beetje barokke nummers hebben, Is dus niet voor niks, dat uh, Bohemian Rhapsody op nummer 1 staat, ja. dat is toch wat je noemt een barokke popsong. zeker, ja, uh, een beter nummer is Don't Hang Up <laughs> een beter uh, nummer, ja, ja. luister als je, het begint met een pianootje, dit nummer hele mooie piano dat denk je bij de eerste klanken, het kan Abba zijn. Ja, je denkt ja. ook, het kan een beetje. Het, het, het, het kan ook uh, Queen-achtig, in en achtig, Braves mm -hmm. ]achtig. Um, Het is eigenlijk van de album How Dare You van 10CC. Wat het Abbey Road van 10CC is, dus want dat was hun laatste album in de formatie met z'n vierde. Ja. Ook ja. het beste album. Okay. Ook een analogie met Abbey Road. En het allerlaatste nummer. Oh, en het is okay. een soort afscheidnummer, ja. Don't Hang Up. En het is ook een soort, net als The End bij Abbey Road, ja. een soort dramatisch afscheidnummer oh, van het laatste album oh. van de supergroep Tennessee, die toch bijzondere muziek die hebben gemaakt. Een hele mooie muziek gemaakt, ja. Dus het is een heel nummer wat. Uh, nou, daar komt het. Er zit heel veel drama in. Er, zit, er zitten strijkers in. En het gaat over een soort smeekbede aan de telefoon. Ken je dat nummer nog? Herinner je het nog Sylvia's mother? Ja, oh, ja. dat die vraag ja, van operator. Ja me through. Ik ja. wil ik en, en, ja. en ik wil Sylvia spreken ja. en uh, wat straks er ik de ja, ja, ja, ja, klopt. Nou, dit is eigenlijk een vergelijkbaar iets. Hij, uh, ja. hij zijn huwelijk is kennelijk on the rock. Zijn huwelijk is, is voorbij en mm -hmm. hij wil. Hij zegt tegen haar. Hij heeft dan wel zijn vrouw aan de telefoon of zijn partner. Ja, ja, ja. Don't hang up. En uh, ja, het is fantastisch uh, gezongen. Het is een soort uh, soort mini mini opera ja, met heel dat veel dat drama. Dat ja. En uh, het is ook gelijk het themanummer van dit briljante album. Want je kent, hou je kent het nummer How Dare You? Ja, zeker. Je ja. kent uh, of je kent de plaat ja, How Dare Plot, You? Ja, ja. Dat is uh, wel de voor hoor. als de backcover met een fold-out, een, ja. een gatefold. Alleen maar met telefonerende mensen. Ja, ja. Die elkaar ja. allemaal niet begrijpen of <laughs> niet communiceren om wanhopig van te worden. nou dan ga ik ook weer met het volgende nummer naar de andere kant van het spectrum en het wordt Captain Beefheart My head is my only house unless it rains van het album Clearspot Captain Beefheart natuurlijk ja, voor een hoop mensen onbekend uh, maar in een beetje alternatieve zin is hij zeker naast Frank Zappa wel heel bekend en heeft hij hele mooie muziek gemaakt ook die tekst en hoe hij dat uitspreekt en hoe dit het uh, hele nummer aan elkaar breidt, het is verschrikkelijk mooi Anto Corbijn heeft een film over hem gemaakt, hè? Echt dat, waar? Ja, vlak voor okay. zijn dood uiteraard. Maar dat is, uh, die wil ik nog wel eens een keer met jou zien. Ja. Yeah. Uh, I'll let a train be my feet if it's too far to walk to you. Bedankt voor jouw mooie lijst natuurlijk weer. Ja, bedankt weer. Ja, dat was erg leuk. Waar ik mee wil eindigen, dat zijn de animals. Ook de animals achtervolgen mij mijn hele leven eigenlijk al. Het is namelijk nou zo dat mijn broer... het eerste album wat hij kocht was van de animals. Dus elke keer als ik de animals hoorde, moet ik ook daar weer aan denken natuurlijk. En dat Toch wel, je hele jeugd is meegegaan, ja. Dus uh, we beginnen met Don't Bring Me Down... En als we dan nog tijd over hebben, we gotta get out of this place. Luisteraars, bedankt. Uh, Piet, bedankt. Graag gedaan, Pim. Het was me weer een waar genoegen. En tot de volgende keer. En iedereen natuurlijk een geweldig, mooi en voorspoedig gezond oorlogsvrij 2025. Ik sluit me er helemaal bij aan. Bedankt. Tot ziens.